5 uur. Sit van der Linden met het NOS Journaal. Vanochtend wordt er verder gezocht naar de tiener die gisteravond vermist raakte in de zee bij Monster in Zuid-Holland. Drie zwemmers raakten daar in de problemen waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn gisteren uit zee gehaald, maar een derde is nog niet gevonden. Gisteren hebben KNRM, reddingsbrigade en tientallen vrijwilligers uren naar de tiener gezocht. Zometeen rond 6 uur wordt de zoektocht hervat.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 Het weer nog vanochtend enkele buien en bewolkt in het westen 24 tot 26 graden in het binnenland ruim 30. Later vandaag meer kans op onweer en regen. Een zondag is het met maxima tussen de 20 en 23 graden een stuk koeler. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort een zomerhit.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 CRY Do you alone. Do you think you're better off alone? Do you think you're?